een weerloze spion. De tijd ...dat hij bij de drie kinderen op reis is... ...al heel wat tegenslagen te verwerken gekregen. Hij had zich nooit kunnen voorstellen... ...dat hij nog eens een toevlucht zou moeten zoeken op een boerderij... ...om de hem toevertrouwde kinderen wat pompwater te laten drinken... ...na een lange gedwongen wandeling. Want de trein was halverwege Parijs blijven steken... ...en de bus die hij toen genomen had... ...was bij de onverwachte bomaanval op de open landweg... ...dusdanig beschadigd dat hij moest gaan lopen. En daar kwam nog bij... ...dat hij wel genoodzaakt was om een vreemd jongetje mee te nemen... ...dat tijdens het bombardement zijn ouders had verloren... ...en wezenloos voor zich uit zat te staren. En daar zit hij nu met zijn vier kinderen. Winfried en Brigitte, die hij uit zijn vakantieverblijf van kennis had meegenomen. Leontientje, het nichtje van het kamermeisje die Dijon... ...dat door oorlogsomstandigheden werkloos was geworden... ...en niet meer voor het kind kon zorgen. En dan nu dit jongetje, dat hij van de weg heeft opgeruimd. De kinderen spelen tijdens de rustpauze bij de boerderij... ...alleen dat jongetje dat Titus blijkt te heten... ...is nog steeds niet tot de werkelijkheid teruggekeerd. Rob maakt zich zorgen over hem. En over de andere kinderen. Ja, en over zichzelf natuurlijk. Hoe moet hij onder deze hopeloze omstandigheden... ...ooit nog de kanaalkust bereiken... ...die nog zoveel honderden kilometers ver weg is... ...en naar Engeland komen? Hij staat op en begint wat op het erf rond te lopen komt in de buurt van een schuur, waar tegen een grote hoop oud roest ligt opgestapeld. Nee, loopt er nog niet daar voorbij? Ach ja, als advocaat is hij niet gewend om zich voor oud ijzer te interesseren. Of toch? Hij staat stil, kijkt nog eens om. Heeft hij iets gezien? Hij komt terug. De boerin volgt hem op afstand met argus ogen. Ja, er steekt een kromme stang uit het oude roest en hij trekt er aan. Hé, hey. wat is dat voor een ding? Wat komt dat? Nee, maar dat, dat is een kinderwagen. <lacht> Midden tussen het oude roest een kinderwagen? Dat is helemaal niet gek, daar zou ik nog wel eens nut van kunnen hebben. Wat is het hier? interesse voor onze oude roestvurrol? Oh, dat nog niet direct, maar... Ik ontdek hier iets waar ik misschien nog wel een beetje nut van kan hebben zo onderweg. een van de kinderen erin misschien en dan is een ander duwen en dan is wisselen. Hè. Dat zal misschien de tocht een beetje prettiger maken voor de kinderen. Wat heb je er dan gevonden meneer? Nou een, een, een kinderwagen, kijk ja dat kan toch immers niet. Nou mooi is het niet, maar hij is wel compleet nog. Ik geloof dat hij nog rijdt ook hè. Vrempel, dat is een oude kinderwagen. Ik meende dat ik hem al twintig jaar geleden aan, onze, aan mijn liegen gegeven had. Maar uh, hij staat er nog. Dat heb je blijkbaar Hoor, want daar is hij nog. Nou, mag ik, hem, uh, mag ik hem dan meenemen? Deze mooie oude kinderwagen. Nou meenemen, meneer. Dat zou ja. toch ook een beetje te veel gezegd, waar? Toel gezegd. Ja. Hij lag tussen het oude roest in. Ja, meneer, maar het is toch nog een aardig goede kinderwagen? Oh, oh, oh, kom nee, nou. je meenemen, nou, kom meenemen nou. daar kopen we niks voor, waar? Nee, maar dat is. U was hem toch vergeten, hij ligt tussen het oud roest en we ja, moet hem ja. helemaal opknappen. Kijk, dus de hele binnenboel is stuk, dat moet er allemaal uit. Dat is maar toch... je kunt nooit weten of onze amelie hem nog niet eens nodig heeft. En hij rijdt goed, waar? Ja, er zitten moet... vier wielen onder dus. Ja, ja, er zitten vier wielen onder. Dat is dan ook nog wel het enige wat er compleet aan is, hè. Maar... Nou, zeg de maar eens, wat hebben er voor over? Nou, laten we zeggen, euh, laat ik u vijftig frank voor de kleintjes oh, geven een de spaarpot, me, hè. Meneer, vijftig franken, ja. dat is toch te gek. Wou u daar nee. meer voor hebben? Och, meneer, als je nou zegt 300, dan zeg ik Allah. 300 vrouw voor een oud? Nou, kom maar. Wat denk jij dat die kinderen wel gekost hebt? Ja, dat weet ik niet wat hij gekost hebt, maar in ieder geval lag hij nou tussen het oude roest, dus nou kost hij niks meer. Och, meneer, laat hem dan nou maar rustig staan, want hij eet geen brood, waar? Nou, ik dacht toch wel dat u een klein beetje behulpzamer zou zijn hoor, nou, als ik het nou, mag, nou. ja, ja ja ja, het is geen probleem. Nou, maar, uh, maar ik wou het toch even zeggen. Jammer meneer, de tijden zijn moeilijk ja, waar en alles is, is maar, hartstikke duur. Ja, voor, mij zo, ja, voor mij zijn de tijden niet moeilijk en zo hè. Maar vertel maar eens, ja. wat hadden dan gedacht? U vraagt 300, 300, 300 nou, franken. 300 franken, daar kan ik wel van, van maken hoor, ja, maar 100 frank oh, meneer toch. wat kan ik nu toch voor 100 franken kopen in deze tijd, nee? Gelottem maar rustig staan. Nou ja, goed, ik zal u 150 franken geven, maar dan praat ik er niet meer over, dan laat ik hem werkelijk rustig staan. 150 frank, Ja, dan anders laat ik hem staan. Hoor, nou, uh, omdat gij het zijt, ja, vooruit dan maar. Dat dacht ik wel, dat dacht ik wel, omdat ik het ben. Nou goed, zo hoor. Ik hoop dat ik er nog plezier van heb. Oh, dat, ja, dat hebben zeker niet. Dat moet ik eerst mee, nog ondervinden. Dat... Met man en macht gaan ze aan de slag om de kinderwagen toonbaar te maken. De gehavende bekleding wordt er verder uitgescheurd en de vogelmester met plukjes gras afgeschuurd. En dan zijn ze zover. Nog even een laatste slokje. Mag ik nog een beetje, het Ik Gaan we maar wat een flesje bij, een konden er wat in. doen. Ja, ik heb... ja, ja, dat heb ik nog niet. Ik heb misschien wel een flesje. Nee, dat geloof ik niet dat jij een flesje hebt. Misschien een heel kleintje, maar daar zullen we toch wel drieën niet genoeg aan hebben. Nou kunnen we wel weer verder, we zijn nou helemaal. Ja, gaat het weer. Zijn jouw voetjes nog moe? Zo, ja, nog, hè? nog een klein beetje, maar nou, het gaat ja, nee, nou een, goed beetje goed beter, zo, nog een beetje verder. Ja. Goed zo, dan kunnen nou, we weer een beetje verder gaan. Kom maar jongens. Kom maar, Kom maar. Kom maar, een voetje klaar. La, la, la, la, la. We gaan! Mag ik in het wagentje zitten? Nee, nee. Laat een beetje. Ik ga ja, Brigitte, mag, je mag ik erin? Nee, ik zeg toch het Brigitte, van allemaal in. Ik wil duwen, nee, ik moet naduwen. Eind, oh, ah, Brigitte duwen wil mag maar... je Als het kinderwagentje nou niet zo'n uitkomst was geweest, dan zou Rob het haast nog gaan betreuren dat hij het gekocht heeft vanwege al het gekibbel dat er misschien nog te wachten staat. Maar goed, het betekent ook weer een aantrekkelijk nieuw gezichtspunt in de kinderwereld. Op de eindloze landweg zal het hem trouwens nog moeite genoeg kosten ze voor onbepaalde tijd aan een zoet lijntje te houden. Om erop mijn schoenen uit Ik heb er zo'n last van. Maar nou, uit Waarom schoenen uittrekken? Ja, dat ben ik zo gewend. Schoenen zo'n pijn. Ja, nee, laten nou, we zullen we dat nog wel doen. Op het land deed ik het Ja, ook op het, het land deed je het. Maar je lopen nu op de weg en niet op het land. En als er nou, nou, stel je voor dat er glas ligt of zo, of dat er rommel ligt, dan zou je dan misschien met je met je blote voeten instappen. Doe nou, ik vind het veel lekker aan blote voeten lopen. Nou ja goed, dat jij het gewend. Maar ik trekken? Nee, nou niet allemaal. Als Leontientje het gewend is, uh, dan vind ik het niet zo erg. Dan moet ze ah, wel doen als ze maar voor vins loopt. Nee, nee Winfried, waarom nou? Jullie zijn toch niet gewend om blote voeten te lopen? Nee. nee, Leontientje mag het doen, maar jullie mag het niet doen. Nee, jij, ook, jij wil het ook natuurlijk hebben, Brigitte. Ja, nu, ja, maar dat komt niet. Nee, je doet het nooit, daarom ook daar als ik naar bed ga. Ja, nou, ja, dan moet het ik hou ook met blote voeten altijd naar bed hoor. Maar ik loop nooit op straat met blote voeten. Nee, nee wij doen het maar niet nee, Leontientje. Nee, ik heb geen in je voeten. Ja dat en kan je zo bij het kunnen. Kan je nou, zo is het, zo is het. Zo is het. Maar ja, Leontientje ah, als als dat Leontientje ik... mag mogen wij het dan ook. Okay. Leontientje is het gewend en jullie zijn het niet gewend. Dus Leontientje mag het doen en jullie niet. Aan huh? Titus schijnt het allemaal voorbij te gaan. Geen vraag komt over zijn lippen. Hij loopt haast mechanisch met hen mee, tot ze dan tegen het einde van de namiddag naar een onderdak moeten uitzien. Maar boerderijen schijnen langs deze weg dun gezaaid te zijn. Maar eindelijk zien ze iets wat erop lijkt. Ze verlaten de weg en gaan het erf op. Kom hier, jongens, kom hier, niet ver, ver, ergens. die zeboot? Waar is je, Kijk voor je, Ja, jongen. Waar is hij? in een hij? Waar is hij? Waar is die Waar is hij? Waar is is hij? is daar! Je hebt nou vieze nou, ik kan schoentjes nog en alles even wachten, wachten wacht, wacht, wacht. want je schoentjes zijn zo vieze. Kan je een dragen, Brigitte? Ben je er vast, Leontintje? Wat je? dat? Brigitte, vast. Kom, deze kant maar langs, hè. Lieve schoentje. Ja, hier kan je me glijden zelf. Op je bibs. Oh, wat hoor ik daar? Wat hoor ik daar, Brigitte? Vleiden. Vleiden. Het schijnt hier allemaal uitgestorven te zijn. Alle luiken zijn dicht en het huis is op slot. Tja, wat nou? Er staat een schuurdeur open. En die schuur is leeg. Dan zullen ze daar maar moeten proberen onder te komen. Ja, dan moet je eens luisteren, hè. Dan moeten we proberen. Ja, we kunnen het niet verder. Jullie bent moe natuurlijk, hè. We gaan nou niet verder lopen, jongens. We gaan eens kijken of we hier niet slapen kunnen. Er is hier wel niet veel... En een boerin of een boer om ons wat stroo te geven, of een paar dekens, die zijn er ook niet. Maar we zullen eens kijken hier, laten we eens rondkijken, hier in die stuur, hè. Ja, in die, oh we kunnen kijken, zo'n trapje, een laddertje, kunnen we naar boven. Maar voorzichtig hoor, Leontientje, wacht even, dan zal ik je helpen. Huh, kun jij, je... jij komt van naar boven, hè. Nou, ja, die staat vast, kom maar Leontien, ga jij maar naar boven. Rietje. Zo, om erop zijn jou. kun jij ook zelf? Nou, dat vind ik knap, hoor. Dat jij zelf kan Doe het maar voorzichtigjes aan. Zelf... Nee, maar dat kan niet. Want dan komen we op het dak terecht, jongens. Maar hier is niks, hè. Geen stro, geen tekens, niks. Nou, laten we dan maar zo gaan liggen. Kom maar. Kom, kom maar blijven. Ja, nee, niet gaan, niet gaan. Ja, maar dat is helemaal boven. Daar is ook niks. Daar is nog veel minder. Waar zijn jullie? Ik zie, vinden jullie in het donker niet terug? Oh, een stuk zeil. Daar hebben we ook niks aan. Nou, laten we hier maar even gaan zitten, hè. Kom. Nee, daar zit ook niet in. Helemaal leeg, Kom ga maar zitten. Nou, laat hier maar gaan, me gaan me zitten, kom maar. Nou, maar gaan, me gaan me zitten, ja, ga maar zitten. He, wil jij op mijn arm zitten? Nou, ik kom dan maar even. Dan wacht, even. wacht even, wacht maar. blijf, blijf even. Ja, alles ik ben is zwart. Oh, jij denkt omroep is zachter, hè, dan de vloer. Ja, daar kan ik me denken. Zo, kom maar. Ja. Dan mag jij zo, Eén, twee, en dan, nee, niet met je foute benen, Buigen Nou, zo. Wacht is dat nou? Zo, en nou lig je lekker, je, leg, je, leg, je, leg je kopje maar tegen omroep, zo. Leg je kopje maar tegen, man, ga maar zo maar eens. En jij, Winnfried, gaat het zo een beetje. Kom op, maar hier. zo. En, dus, ja, nee, dat is weer een tientje. En Winnfried, jullie ruiken nog naar de modder een beetje, zeg. Nou, moet er, nou komt er niks van, hè. Maar morgenochtend moeten we maar eens kijken of we al die modder niet eens kunnen kwijtraken, die waar Hè? Ja, nou. Ja, maar gaat het zo? Winnfried, kom eens. Kom op eens zo. Hè? Nou, zo gaat het wel. Laten we nou, laten we nou maar eens even proberen te Hè? Nou, wat een modder, hè. Laten we nou maar proberen te dus slapen, jongens. Gaat het zo, Tietje? Het is dus wel een beetje hard, maar. Als je knoopt ben, Ik je wel op een harder vloer ook slapen, hè. Ik kan nu nou ook slapen. Kan je niet slapen? Nou, direct hier. Ja, maar als... ik kan niet slapen. Nou, ik kan, moet je opletten, direct snel. Ik. Als ze zit, dan kan hij wel slapen. Ja. Kijk maar... maar zo. Ik zit nou niet, nou lig ik. Zo kan ja. je ook slapen. Mondje dicht, Brigietje. vandaag genoeg op mijn Slapen gaan. Ook Rob slaapt wel in, maar de zorgen van de laatste dagen, de harde ligging, zijn gewrongen houding en de hoog overtrekkende vliegtuigen, bezorgen hem vreemde dromen. Bij die hij niet kan thuisbrengen. Stop achter? Kom Niet de van krijgen we nog meer Een wanstaltig monster komt uit een hoek opzetten. Het blijkt een tank te zijn. Hij vult de hele ruimte. Het kanon staat recht omhoog alsof het op vliegtuigen wil schieten. Maar aan het eind van de loop zit een katrol. En daar hangt een reusachtig zeil aan. En het kanon is geen kanon meer, maar een mast. En het tank is een vissersboot. Hou je hem in de gaten daarvoor. Nee, ik mag niet. Wat die eigenlijk maar terugkomen, hoor Het is niet een de graag. Nee, dat wil de scheppoon niet graag. Tieters. Jongens, Titus, kom hier. Kom, Titus. Kom hier, Titus. Ja, straks met de golven wordt het gevaar. De kinderen klimmen uit de boot en lopen heugeltje op, heugeltje af over het water. Oppassen, jongens, niet te ver de zee in. Pas op niet daar naartoe. Als jullie maar oppassen. Leontientje, kom je ook hier? Ja. Gelp bezoeken mogen jullie wel. Kom maar. Nee, ja. dat mag wel. Maar niet te ver de zee jongen. En de golven zijn niet van water, maar van zand. Ze lopen op een landweg. Hoe we te ze vliegtuigen? Kijk, je niet gestopt hè? Huh? Nee, dat wil niet. Maar, wil zijn, ik niet. Ik geloof dat het goede vliegtuigen zijn. Hè? Hoe kan je dat dan Ja, we dan mee in vliegtuigen die tuin? een heleboel vliegtuigen. Nee, maar, maar deze vliegtuigen... En dan vervaagt het beeld tot een vreemde warling van kleuren. En wanneer hij de ogen opent, schijnt een zonnestraal door een spleet in het dak en precies in zijn gezicht. En het duurt even voor hij zich realiseert dat hij op de harde vloer van een hooizolder ligt. Een hooizolder van een verlaten boerderij. Joost, heb Ja, ik dat, zeg ik, dat ik, dacht op een plankenvloer hoor. Ik ook ken, ken je nagenoemoe, weipaar? Ja, ken je nagenoemoe, weipaar? Ja, sta maar op jongens, sta maar op. Oh, ik ben wel een beetje stijf hoor. Goeie mensen. Oeh, wacht eventjes, wacht eventjes. Ja, Europa is het niet gewend op de planken te slapen hoor. En is niet zo jong meer. Nou, ja, voorzitter naar beneden. Nee, dat doen we achterstevoren hè. Ja jongens, hè. Ja. Ja, we zijn nog een beetje, een beetje slaperig, dus ik zal het maar rustig gaan doen. Zo, dan zal ik eerst eens naar de komen. En dan, dan kan ik je, je, je eraf. Met je je met ja, nu, nee, dat zijn wel later, hè. Zo op de grond staat hij voor. Driegetje, kom eens. Achters te voren. Hou dit vast, ja. Pak dit vast, de andere kant ook vastpakken. Bootje eraf, dan zweef je heerlijk in de lucht, ja. Zo, sta je nou? Nou, dan gaan we dan. Eén. Ik kan het alleen laten, maar Keet alleen? Ja, ik kan het alleen nog. Oh, knap. Uh, knap. knap. Ik vind het alleen Ja, goed Nou, dan nou gaan we eens kijken of we ons ergens, ergens ja. kunnen wassen, jongens, want dat is wel eens nodig. Gaan jullie mee? Ja. Ga je ook mee, vriend? Ja. Kom maar. Wacht ah. <laughs> even. Zo. Aha. Nou, eten zal er wel niks zijn, denk ik, maar ik geloof dat ik nog wel wat bij me heb dan nog wel ergens wat zitten te eten, maar hier zullen we ook niks kunnen krijgen. Nou, even kijken of er wat water uit die pomp komt, jongens, dan kunnen we ze hier wassen. Oh, nee, nee. Komt niks, niks, niet wassen, niks. Nou ja, dat drupje daar hebben we niks van. Nou, een drupje, dat is toch de moeite niet waar, Kijk. Ja, maar dat komt, nee, daar moet een stroomwater uit komen. Kijk, die drie druppels waar je daarmee wassen, zijn niet schoonbaarweerder, hè. Nee, we gaan nog verder kijken. Maar er valt niet veel verder te kijken. Ze gaan dus maar de weg op. En er is daar druk militair vervoer. Er is zelfs een hele kolonne van prehistorische wagens uit de vorige oorlog met massieve banden. En Rob zelf valt al lang niet meer op in de vluchtelingenstroom. Hij is ongeschoren, loopt met een haveloze kinderwagen en kinderen die niet bepaald schoon zijn. Titus is gelukkig alweer wat bijgetrokken. Maar na de eerste drie uur wandelen worden ze toch wel moe. Nederland, hè? Ja. Kunnen jullie nog jongens? Of waren je te moe? Ja, weet ik ben We zullen eens kijken. Als we nou direct iets vinden, misschien is hier in de buurt wel een cafeetje. Dat zat er wel iets, hè? Kunnen we daar misschien even gaan uitrusten, hè? En kunnen we nou drinken? Misschien wel, ja. En dat cafeetje laat niet lang op zich wachten. Eh? Nou, jullie zullen wel moe zijn, hè? maar goed om even binnen te gaan zitten. Ja, kom maar. Ja. Ga maar naar binnen toe, maar je kan al die stokken niet, niet meenemen. Nee, ik hier wel. Ja, kom maar. Kom maar, ga maar naar binnen. Dit is erop bij. Juist. Ja. Ja, zo gaan jullie daar maar zitten, het hoekje is nog lang. Ja, daar is een tafeltje, daar kun je nog voor zitten. ga allemaal bij, schuiven. Zou jij eens een eentje over in, Frut? Nou, daar zitten we nog jongens, eens kijken of we wat eten en te drinken krijgen, hè. En Tieders heeft waarschijnlijk het dus ook wel vrij gekregen, hè. Ja, dat dacht ik wel, Tieders is al een beetje bijgetrokken. zie je wel jongens, heb je honger, Tieders? Ja, ja, mooi. Ik heet om Rob, goed hè? Mag ik je het wel zeggen? Leuken, mooi. Ja, jongens, allemaal om Rob, hè. Mag jij het ook wel zeggen? En daarmee schijnt dan het ijs gebroken te zijn. Rob bestelt wat te eten, slaat een klein voorraadje in, en al etende, komen de kinderen weer heel aardig op hun verhaal. Eten en gedronken? Ja, nou, het, en op op het is en, heel erg de... de... de... ja, de... de... Een knap zak ja, vol ja. wat eten voor jullie. Is, ja, ja. Het is Nou, ik heb... Ja, het ja, ik heb... best lastig. lopen. Last. Nou, jij hebt zo'n vol buikje. Jij zou niets meer kunnen eten en drinken. Of wel? Nee, hè? Nee. Ja, je mijn buik is lang vol. Zo. Helemaal. Helemaal. Dat is voor, hè? Dat vind wel. En welgemoed verlaten ze het cafeetje. En weldra lopen ze mee in de stroom die westwaarts trekt. Winfried loopt voorop het wagentje te duwen. En daarachter lopen twee aan twee Titus en Brigitte om Rob en Leontientje. Rob heeft al lang afgeleerd om achterom te kijken of er niet toch nog een bus aankomt die hen mee zou kunnen nemen. De zon staat brandend heet aan de hemel. De weg is stoffig en lang. Ik ben nou alweer moe. Nee, Wil je, het ja, wil je, het schiet? Schiet je in het wagentje? Ja, kom. Ja. Zet je nog in het wagentje? Dat is mijn eigen. Ik wil het hele tijd? Ja! Kijk mijn eigen waarin je alweer wil weten? Wil ik je een klein schietje? Dat kan wel niet. Nee, ik doe een schietje. Wat is er nou, jongen? Nou, mag ik gisteren duwen, hè, omhoog? Ja, doe maar, Winfrey, doe jij maar. Ja, ik mag geen duwen. Kom maar, Waaruit, mijn jongens. Nou, nee, schaam, nee, schaam. Dan padrenen, en dan land is het De is verliefd en is er in het land die landje. zal maken van, van achter en van. Kijk jij het wel? Mag ik met Anne? We gaan de middenweg maken en gaan we zo door. Het is al eens geboog. Iedere dag is iets te lachen. Jongens zitten maar te standen door. En na verloop van een hele tijd komen ze aan een kleine opstopping bij een watertje. Mensen en dieren maken van de mogelijkheid om te drinken en om zich te verfrissen, gretig gebruik. En automobilisten scheppen koelwater voor hun warmgelopen motoren. En dat is dan ook een uitgezocht plekje voor Rob en de kinderen om de wandeling te onderbreken. En waar het niet zo druk is, gaan ze in het gras zitten aan de waterkant. Zo. Maar luister eens eventjes. Jullie kunnen toch best je schoenen in je kousen uitdoen. Dan kunnen jullie eventjes in het water gaan met je voeten, dat is lekker fris. Goeie je dat het Ja. ja. ja. ja, ja mooi. Ja, en als je dat wil, dan, dan, dan waar, ik de kleintjes die kunnen zich best helemaal uitkleden. Wat geeft dat nou? Dan gaan jullie lekker helemaal in het water. Dan kikken je, je fijn vanop. Heb je een wil je dat? Ja. Ja. ja, ja. ja? En wil het ook? Goed, dan. Nou, een ook. Ja. Nou, en een lintje. Jij kan toch ook best het water in gaan. Moet het nou, ik heb toch geen badpak bij me? Oh, ja, ja, ja, jij bent al een beetje groter hè, dat is natuurlijk wel moeilijk. Dus uh, oh, dan dat maar niet ga... helemaal hè, Leontientje. Ja, nee. Nee, dat doen we dan wel niet. Maar je kunt in ieder geval je schoenen in je kato laten trekken, hè? Ja. Ja, natuurlijk. Zal ik Brigitte vast uitkleden? Ja, jij Brigitte. Kom. En hoe is het eigenlijk uh, met Titus? Huh? Moet jij het water met in Titus? Nee. Nee, waarom niet jongen? Mm -hmm. Wil je niet? Kom, dat is toch lekker fris. Je hebt het toch ook warm zeker? Ja, hè? Je hebt ja. het ook wel. Nou. Zou je dan je schoenen in je kastje niet eens aantrekken? Alleen je schoenen in je kastje? Ja. ja. lekker, dat is fijn. Lekker koele potjes. Nou, ga jullie je gang, mijn kinderen. Ja. Ja. Ja, het water in, Allemaal het water gaan Ja, ja. is ja. het ja. Lekker koel, cool, hè? Ja. Nou, dat wist ik wel. Ja, ik heb het ook warm. Ik zal mijn jasje dan maar even weer aantrekken. Kijk, ja, je doet die zwemt al een beetje. Zo, nou, laat het er eens uit. Is het wel te warm? Kom maar. We moeten niet te ver gaan lopen, hè? Want je hebt alleen met je kousen je schoenen uit. Dan wil je kletsend snap kind. Ja, maar het is niet zo duur. Ja, maar dat we geen badpak voor je bij ons hebben, hè? Dat heb ik eigenlijk ook moeten rekenen? Nou, ik vind ik je erg, hoor. Zo werkt ja, het ja. lekker. Wauw! Ja, maar moet je mij niet zo nat pakken. Ja. Het is wel lekker fris, hoor, maar dan word ik zo nat. Nee, niet pakken. Zeg, Jimmy. Het lijkt Brighton wel, hè? Eh? Ja, mooi is dat jij ja, met die Brighton een licht met boerwater en ze maken de modderwater van de dus kachel stoppen. Nou, ik heb nog wel een AT-safe voor je. Is uh, dat het is niet te geloven, dat zijn twee Engelsen in het uniform van de Royal Air Force. Heren, heren, loopt u niet weg! Heren, Bent u hier met een auto, bent u op weg naar Engeland? Ja, we zijn hier met een tientoner vol met materialen, die moeten naar prest. Maar dat is, dat is fantastisch, kan ik, kan ik met u meerijden? Ik... Nee meneer, dat kan niet. Meneer ja, maar wacht u dus even, ik ben ook Engelsman. Ja meneer, dat kan niet. Ja, ik ben Engelsman, ik ben een advocaat uit Londen, Howard is mijn naam. Ik ben hier met vier kinderen en ik ben op weg naar de kus. Ja, die kinderen, wat zijn er voor kinderen? Ja, dat zijn twee Engelse kinderen en, en, en, en twee, twee niet-Engelse kinderen. Ja, maar ja, ik meneer heb meneer, de verantwoording voor die kinderen. Ja, meneer, maar wij hebben ja, de verantwoording voor een wagen met 10 ton hele kostbare materialen. Hoeveel ja, ja, u nou eens even? Als ik Charter maar bereik, dan Kijk eens, ben ik... meneer, moet u goed luisteren: ja. het is oorlogsmateriaal en het is voor ons veel belangrijker dat wij in Engeland komen. Die ja, Duitsers echt... zullen u misschien niks doen met die kinderen, maar ja, wij moeten ja, in Engeland komen. Ja, maar goed, ik dus... ben met die kinderen ben ik al de hele dag aan het sjouwen en die kinderen kunnen niet meer. Meneer, ja. meneer moet u eens horen? 30 kilometer terug stonden honden honden hebben praten ze mee moeten Daar kunnen we niet aan beginnen, meneer. We het allemaal wel, maar zijn landgenoten en als het nou een mogelijkheid is, dan kunnen we elkaar misschien toch helpen, niet? Meneer, dit is geen kwestie van helpen, het is belangrijk oorlogsmateriaal en het moet naar Londen komen. Ja, ik niet het heb wel. het, ja, wel. het ja, allemaal maar wel, maar we het helemaal vonderd vonderd is goed, als dus u, u mij, mij dan, dan niet handen. mee wil nemen, neem de kinderen dan mee. Ja, kinderen. ik kan u geld geven, ik kan u adressen geven, dan, dan Help, die kinderen kunnen zelf, niet lopen, nee, die kinderen kunnen niet geld. meer lopen. We kunnen toch niet meer vier kinderen, wat moeten wij? Moeten we nog die kinderen passen? Ook wel of op het materialen Ja, het is moeilijk, maar... Ja, het, het kan niet, meneer, het kan niet. Het kan niet. Ja, maar hoor eens even, wij sjouwen en we sjouwen en we sjouwen. Dan hebben we hier ontmoet. Dat is een wonder zelf, maar dan is het toch niet logisch dat, dat u ons niet wil helpen. Ja, naar zetten. U bent toch ook niet. op weg naar Zertre. Ja, maar u maakt het ons wel moeilijk hè? Ja, Jimmy, is moeilijk. We luisteren, ja, ik... Joe, jij hebt de verantwoording, je moet het zelf weten hoor. Ehh, als je het moet dan moet het. Eigenlijk... Het is riskant, meneer. En, ja, en het, het risico ligt begrijp gekomen het, aan uw het, kant. Ja, dat begrijp ik wel. En ik zal zorgen dat er niets gebeurt aan het materiaal dat de kinderen heel stelletjes ja, in die water zitten. Dat spreekt vanzelf. Maar, ja, nou meneer, uh, it is alright. Maar dan onmiddellijk opschieten. Ja, ja natuurlijk moet ze wel vlug zijn hoor. Ja, ligt. Jongens, jongens. Kijk u jongen, wat dat. De ja, ja, je met een kom maar. Je voelt ze achterin. Dat die je, ja. je kiezen. Dan ja. kunnen we allemaal. Ja, ja luister op u eens, heren. Er is nog een kleinigheid. Ik heb hier een kinderwagen ziet u en Die wou ik wel verschrikkelijk graag meenemen. Nee, meneer, dat gaat niet. Ja, nou goed, het is een hoophoud roest, dat weet ik wel. Maar ik heb er zoveel plezier van gehad en dan konden de kinderen eens rusten op de lange weg. En als u nog niet verder gaat, dan moeten we misschien. Lopen en dan hebben we zoveel plezier van die kinderwagen. Nou ja, u gaat mee en gooi die kinderwagen dan ook wel. Kan hier bovenop? Nou, nou goed. fantastisch hoor. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik dank wel u wel Ja, maar met ja, ja, ja, ja, ja, Natuurlijk, natuurlijk. daar niet. zijn ze al. Zijn jullie kinderen nou maar op? Dan ja, dan ja, wij Dank u wel hoor, dank u. Laat laten ze die kinderwagen maar houden. In een ommezien zijn ze allemaal uit het water. Afdrogen is er niet bij, het dichtknopen van de kleertjes kan ook straks nog in de wagen wel. Als ze er eerst maar in zitten. En daar komt u dan met het hele stel ook al aanzetten. Ja, mag wel. Hè? Nou, ik geloof. Nee, nee, ik dat mag niet hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. ga er maar achterin jongens. Kom maar. Op die kisten ja. ja. maar jongens. achterin. maar achterin. dat je ook niet. Voorzichtig hoor. En die nergens erbij, aankomen jongens. Ja, dat heb ik ja. oh, ja, Zo, ja. Ja, wil ja, je Rietje stellen wel even op? Zo. erbij. Ja. Nee, ja, goed zo. Ja, maar nergens aankomen. Zo. Ja. Daar gaan we hoor. Oh wat fijn dat we mogen mee rijden. Hè. Mag ik hier even staan? Er is een wagenzijde van gewend. Ja. Kun je zitten, ja. Kun je zitten. proberen met hem te zitten. Ja. Ik weet het niet, hè. Het is een beetje dood te Ja. Kun je zo zitten. Probeer maar te zitten, ja. Nee, de rietjes zit tussen mijn enige knout. Die kan nooit vallen, hè. Hoe lang Nou, ik hoop een heel eind. Dat denk ik ook wel. Ik geloof dat deze wagen heel ver gaat. Nee, dat aan de zee geloof ik niet hoor. Precies, weet ik niet. Het zal ook van afhangen hoeveel benzine ook heeft. Ja, dat is een hele grote vraag. Klemmer dan, dan hij zich kan voorstellen. In de eerstvolgende plaats moeten ze aan benzine komen, hoe dan ook. Maar het plaatsje Montargis, dat ze een half uur later bereiken, daar hadden ze anders vijf uur voor moeten lopen. ...blijkt geëvacueerd te zijn. Het militaire pompstation is verlaten... ...en er staan alleen nog wat in de steek gelaten voertuigen op het terrein. Nou, mooi is dat. De pomp is leeg. De pomp is leeg. Nou, daar staan we er goed op. Zeg, er staan een paar auto's daar. Wat? Hevelen. heb Je, niet, je hebt die hevel toch nog? Proberen, proberen. Ja. Neem wel ik proberen. die jerrycans al even uit de auto. Ja, kom maar. En het resultaat van de strooptocht is... ...zeggen en schrijven, 40 liter. Nou, ja, we hebben twee jerrycans van hier. 40 liter. Nou, 40 liter, dat is toch fantastisch, dan kunnen we een paar honderd kilometer mee rijden. <laughs> ja, met uw kinderwagen zeker, ja. Ja, <laughs> maar niet met een ton truck die 1 op 2 loopt, nog niet eens. Oh, we mogen blij zijn oh. als we een 70 ja, kilometer halen oh. Oh, ja, gaan. Ja. En verder gaat er het. In de gloeiende zon is de wagen een overgelijk. 35 kilometer verder komt het plaatsje Pitivier in zicht. De weg is volkomen verlaten en is onheilspellend leeg. Op veilige afstand van de bebouwde kom zetten ze hun wagen langs de kant. Wat we doen, Jimmy? Ja, even kijken, hoe heet het hier? Hm? Dat plaatje? Pittivier. op de kaart. Even op de kaart kijken, even kijken, even kijken. Pittivier. Hier, Chartier, Pittivier ja. hier. Het ja. ziet er zo doodstil uit, hè? Ja. Ik voel me niks op wat gemak, eerlijk gezegd. Link hoor, link. Maar nou, ja, aan de andere kant terug kunnen we ook niet. We ja. moeten, we moeten naar, naar, naar het kanaal toe. Nee, maar stoppen, maar stoppen hoor, het is mm -hmm. met de link, hè? Het kan een hinderlaag wezen een levend wezen te zien. Nou even kijken. Maar je ook niet blij, ja. zie. Zo. Zien. Wat vuurtje? Ja. Heb jij? Fiettie. Ja. Wat gaat er gebeuren hè? Oh, even, even kijken, hè? We staan te kijken naar dat dorp daar. Het ziet er doodstil ja. uit. Weet je oh, niet wat er aan de hand is? Gewoon de Duitsers zitten hè. Geen hond te zien, hè? Kijk eens, en om zo in een kersel van een kamp te rijden, dat... Uh... Ah, nee, daar voel ik ook niet veel voor, maar nee. aan de andere kant, we kunnen ook niet terug natuurlijk, hè? dat is onmogelijk. Nee, nee, dat we wel, hebben ten ja. eerste geen benzine nee, genoeg voor niet. en bovendien de moffen zitten misschien wel achter ons anders. Ja, ja zegt Jimmy, best... we gaan niet verder, hè. Dit ziet met de linker uit, uh... Ja, maar wat wil je nou, jongen? We kunnen toch niet nee, terug? Nee, we gaan niet verder. We blijven nee, hier stoppen. Nee, maar misschien kunnen we iets anders doen. Ja, maar we kunnen toch niet blijven staan? Nee, nee maar u bent militair, maar ik ben burger. Ja. Als ik er nou eens uit ga, en, en dan? Dan? ik ga eens kijken wat er in de dorp te koop is. Ik ben burger, dus als er als Duitse soldaten zitten, dan zullen ze mij natuurlijk niks doen. En dan kan ik u waarschuwen of de zaak veilig is of niet. Ja, ja. dat is geen gekke idee. Zit er wat in? Dat is geen gekke idee. Ja, dat dacht ik ook, hè. En uh, hoe krijgen we contact met u? Nou ja, goed, ik loop naar het dorp toe, ik bekijk de boel daar eens eventjes en dan kom ik terug en dan kom ik u, af ja, en een signaal. Hè, het is wel mooi, afstand, ja. hè, En dan zie je hoe de ja. zaak veilig is en dan... Nee. dan laten we de kinderen wel lang hier? Nee, nee, dat doen we zeker. Het is riskant hoor meneer, maar ja. hij heeft natuurlijk gelijk, hij is burger, hij ja, ja, zit ja. met onze militaire pakjes. Ja, maar, ja, maar wil maar de die kind... kinderen toch Nee, doen nee, de kinderen laat ik niet alleen hier, de kinderen neem ik mee. is Ja. Maar wou je heen. de kinderen meenemen? Ja, Meneer, dan duurt het uren. Ja, nou, dan duurt het uren. En als het nog geen uren duurt, dan staat u hier toch niks te doen. Dus uh, we moeten toch tot een beslissing komen. Ja. En als ik de kinderen meeneem, is het nog veiliger. Want als ik daar als burger met kinderen aan kom zetten en er zitten Duitsers, dan zullen ze zeker niks doen. Ja, right, en, uh, en ik ga ja, ook graag correct, de heen? controle over de kinderen. Goed, wil je dat maar right, doen? u dat doet dat ja, ja, met de kinderen mee. En u zoekt ja. contact met de mensen. Ja, natuurlijk. we blijf hier rustig staan. Luggen, Kinderen uit, hè? Zou Jimmy, help je even. Zo. Zo, nou wij weten even niet hè, nou gaan we eruit jongens, wacht even, laat mij voor gaan. Ja. Waarom ja, gaan we nou niet verder? Ja, waarom, we moeten eerst eens even, gaan eerst een eentje lopen. We gaan eens ja, even ja. kijken, wat daar voor een dorp is daar eens. Ja, jullie wel lekker een eentje lopen. Kun jij dat zelf uit? Ja. Goed, nou, kom maar, maar blijven. Het maar. Ja, met... met... opschieten, he, opschiet, jongens. Op, met... Wat, met, met, met, kom hier, Wimperrie. Ja, bij mij blijven, blijven, bij mij blijven. Gaan we gaan eens even naar dat dorp daar kijken of dat helemaal veilig is. Ja. Het huh? zou best eens kunnen zijn dat er daad voor in zitten. En dan moeten wij er niet wezen, hè, jongens. Nee, dan moeten wij er niet wezen. Nee. Manmoedig is erop aan de wandeling begonnen. De beide militairen zitten zich te verbijten dat het groepje zo eindeloos langzaam loopt... waardoor kostbare tijd verloren gaat. Maar Rob zelf loopt met lood in de schoen en een kloppend hart. Gesteld dat er werkelijk Duitsers zitten. Wat dan? Na een kwartier maakt de weg een bocht en dan lopen ze het plaatsje binnen. Ah. Wat komen we nou? Wat is dit voor huis? Ja, dit is een dorp, hè? Nou, dat ziet er niet naar uit. Het is helemaal verlaten, is zo stil... Ja, erg stil. Ik kan me verwonderen als hier ooit een mens geweest is. Nee, het ziet hier, er zo naar uit. Dood. Er ligt een paar op de toe. Een paar, echt? Hij is ik dood. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik geloof niet dat we hier mensen zullen vinden, hoor, jongens. Dat geloof nee, ik, ik ook, niet. ook niet. Oh, wacht, wacht oh. eens even. Wacht eens even. Daar. Ja, kijk eens Wat even. Dan? Daar achter die gordijntjes. Daar zie ik een paar hoofden. Achter dat het lekker. Wat mensen zijn. Ja, dat lijken een paar oude mensen. Wachten jullie maar even hier, dan ga ik eens kijken, hè. Goed. Nou, wacht maar heel even, Komt kom zo terug. Ja, ja, hij kom zo terug. En ondertussen kijken de kinderen verder om zich heen. Een eindje verderop zit een eenzame jongen van een jaar of 14, 15 op iets eetbaars te kouwen. Hij lijkt wel uitgehongerd. De kinderen staan er nog niet begrijpend naar te kijken als oom Rob bij hen terugkomt en hun aandacht weer helemaal in beslag neemt. Zo jongens, daar ben ik weer. Ha, u dat? Oh, ja. En wat was er nou? Nou, er waren een paar oude mensen die waren hier achtergebleven. Want die hebben me verteld dat er geen Duitsers in het dorp zijn, gelukkig niet. Maar ja. ze hebben ons aangeraden om gauw voor te maken, want het kan best zijn dat er Duitsers komen. Dus als jullie hier nou heel rustig blijven wachten... Hè? Dan ga ik even naar de legerdruk, uh, dat hij ons hier verder komt halen, want je weet, die durven niet hier te komen. En dan gaan we met de legerdruk, gaan we weer verder rijden. Wat ja. ja, blijven jullie nog even allemaal hier bij elkaar, maar niet weglopen hoor. Denk erom rustig blijven ja, staan. Goed. Ik zal gauw wil maken. Ja, ja, ja, Dag. ja. Maar terwijl Rob terugloopt naar de kromming in de weg, om de legerdruk een teken te geven dat alles veilig is, gaat de deur van het huis open en jagen de twee oude mensen, die van louter angst voor de Duitsers eigenlijk niet meer weten wat ze doen, de jongen weer op. Ze gooien hem stenen achterna. En als oom Rob terugkomt op het moment dat de auto hem inhaalt, zijn de kinderen niet meer op de plaats waar hij ze heeft achtergelaten. We kunnen doorrijden hoor. He? Ja, maar waar zijn de kinderen nou? Ja, waar zijn de kinderen nou? Kinderen, kinderen. Kom dan toch. Ja, kom hier, kom hier, kom hier. Waar zijn jullie nou naartoe? Oh, naar dat jongetje hebben jullie gekeken. Wat is dat? Want jongetje, dat heeft, heeft iets in zijn nek, hij is, is met stenen gegooid. Met stenen gegooid? Waarom? Ja, ik weet het niet, daar, daar waren twee mensen, die zeiden dat hij een spion was en toen hebben ze met steen achterna gegooid. Stel je nou voor jullie een tientje, zo'n klein jongetje een spion, dat is toch onzin? Ja. Hebben die mensen met stenen gegooid? Ja. Oh, dat is mooi, maar wat moeten we dan met hem doen? Uh, we nee, kunnen hem meenemen? toch niet, ja, maar dat kan toch niet, we kunnen hem toch niet meenemen? Misschien woont hij hier wel ergens? Nee, want ze zeiden ga weg, want je hoort hier niet. Oh ja, riepen die mensen dat? Ja. Nou ja, als je hier dan niet hoeft... ...we kunnen dit jongetje toch ook niet alleen achterlaten, hè? Heeft hij, heeft hij pijn? Ja, dat zal een... ja. hem. Komt er bloed, in bloed zijn uit? Nek, ja. Oh, dat is heel erg. Ja, maar dan zal hij toch verbonden moeten worden. Dan moeten we direct toch wel zien of we hem ergens kunnen laten verbinden... ...want hij kan toch niet met bloed in zijn nek blijven lopen? Zo, jong, wat is er met jou gebeurd? Hebben ze jou met stenen gegooid? Nou, nou, die nek ziet er niet zo mooi uit, hoor. Die zullen we toch eens moeten laten verbinden? Nou, dan moet je maar met ons meegaan, hè? Maar vertel eens even... Uh, ja, versta je me niet? Kun je me, kun je me geen antwoord geven? Mr. Howard, alsjeblieft, opschieten, opschieten! Ja, maar we hoor. Ook geen antwoord. Nou. Veel zegt hij niet, maar in ieder geval, uh, dat komt misschien straks wel. English Kom dan meneer Howard, opschieten, oh. alsjeblieft met die kinderen, kom maar! Oh, enfin jongens, op, op. neem hem dan maar mee, dan gaan we gauw eens daarvoor maar we moeten voortmaken hoor. Want we kunnen nu niet langer wachten. Ja, jongen, kom dan maar met ons mee, dan moet je ons straks maar vertellen wie en wat je bent hoor. Kom, ja, ja, vooruit maar jongens, kom maar. Ja. Eh. Alles is eigenlijk zo vlug in zijn werk gegaan dat Omrop nu met vijf kinderen in plaats van met vier in de truck is gestapt. Voordat hij de tijd heeft gehad te overwegen wat dit voor consequenties met zich mee kan brengen. Want hoe ver is hij nog van de Duitse linies verwijderd? Minder dan hij voor mogelijk houdt. Want een half uur later komen ze in het zicht van Angerville waar de weg volkomen verlaten is. Ze stoppen aan de rand van een veld waar een boer staat te werken. En die komt met de trieste mededeling dat het plaatsje Angerville in Duitse handen is. Nou, Jim, dan zijn we eigenlijk zover, hè. Al uit je winst. Duitsers, geen benzine. Nee, zij ja. zijn er ook. Moet laten we nou. Heb je daar die kaart? Zijn er nog Let's twee weken? dit is Engerville, hè. Hier is het. Ja. Engerville. Oh, nou, dan zitten ze helemaal dan nert, hè. Nee, er is niks meer van kans. Nee. Terug gaat ook niet. Geen benzine. Nee, jongen. Nou, dat is het uiteindelijk, eindelijk, ja, hè. dat vrees ik wel. Ja. Dan ja. nou, die meneer maar eens gaan ja. ja, die moeten eruit, hè. Niks aan te doen. Ja, Jim. Nou. Uh, Mr. Howard. Mr. Uh, Howard. Geen benzine, Duitsers. Je heeft het gehoord, hè. Ja, yeah. moeten we nou... ja, ja. Dit is afgelopen, hè. Dat dacht ik ook was ongeveer, hè. U moet maar zien te komen, zover als u kunt, hè. Ja, de situatie, wij zullen weer moeten lopen, maar wat gaat er met u gebeuren? Wat nou, u ja. Ja, ja. Wij zullen... Ja, wat zullen Komt we doen? Moet u maar eens even uh... kijken wat ja. we doen, meneer. Hm? Wat is er dan? Kijk, hier. Hm? ziet u ja. dat uh, rode hendeltje? Ja, Ja, hier. En het chassis, nou dat buigen we die kant op, en dan 100 meter verder, Weet je, gauw uit de buurt, dan gaat het eigenlijk de lucht in. Oh, bruist u de wagen op? Ja, niks aan te doen hè? Ja, maar is wel liever dan dat de mof het in handen krijgt. We hebben al een paar duizend kilometer voor gereden, Jim. Maar laten we niet verder praten, we gaan eruit hè. we nemen die kaart mee, kompas mee. Hier heb je wat munitie, neem je ook wat mee. Ik ben heel dankbaar hoor, voor dat we zover hebben mogen Natuurlijk. Ik hoop dat u het, gaat waarschijnlijk de zuidelijke richting in. Ja ik hoop ja. dat we elkaar in Londen nog eens terugzien ik zal u in ieder geval mijn kaartje geven oh, als, als, we, als u in Londen komt en ik ja. ben er terug komt u me dan eens oh, opzoeken hè? ja nou meneer Howard ja. ik hoop het ik hoop dat u meer kans hebt dan wij om nou, kom, te klinken ik ben advocaat zie ik ja ja ik ben advocaat oh, dus uh, ik hoop dat we elkaar terugzien en intussen hartelijk bedankt oh, ja. goede zorgen voor het meewerken oh, ja. geen dank hè goed luck ja. goed luck hè meneer Howard de beste hè dag kinderen ja zit niks anders op we moeten uitstappen hè de wagen rijdt niet verder we moeten verder lopen ik kan nog afspringen. Zo, spring ja, hem, hè. He. Ja, uh, ja, help eens eventjes. Hier ja, meneer, neemt u nog wat uh, noterantsoenen mee? Ja, zo. ja zo. Jongens, jongens, hier blijven, hier blijven. Niet weglopen. Ja. No. Nou, ja, kinderen. Uh, Goed lukken oh, hè. Goed luk. Kom naar Winfried, Winfried. Nee, we gaan hier naartoe. Winfried, bij mij blijven. Nou, dan maar weer lopen, hè, voor de zoveel weer... Ook niks gaan we doen. Wil jij aan deze kant lopen nog, maar goed. Ik dan... Ja, pas ja, dus op, hè. En niet de liefde in die fische slot, denk ik, moet allemaal wel Gaat automatisch nu? <laughs> ja, we zijn het wandelen zo langzamerhand wel gewend, hè. Ja. Hartje. Hartje. Hoewel gemoed gaat de dorp niet tegemoet. Weten ze veel wat het betekent om de vijand in de armen te lopen. Aan de twee Engelse soldaten denken ze al niet meer. Rob heeft nog een paar maar omgekeken, maar nu staat de legerdruk verlaten aan de kant van de weg. De soldaten zijn het veld ingerend. Wat is er nou? Oh, dat doen we net. ook allemaal. Ja, dat is de legertruc. Dat is de auto waar we ja. in hebben gezeten. Ja, precies. Die zit helemaal een stuk naast. Gezakt. En er zit allemaal vlammen. Wat heb je gedaan? Ja, mee ja komt, ze hebben hem opgeblazen. Er was geen benzine meer, hè, dus we kunnen hem toch niet meer gebruiken. Waarom hebben we hem dan opgeblazen? Omdat er geen benzine meer was, zeg ik net. Dus dan kunnen we toch niet er weer meer rijden. En dan zijn ze bang dat als ze hem laten staan, dat hij in handen van de Duitsers valt begrijp je. Dus oh ja. we hebben er niets waarom we zullen verder moeten lopen, kinderen. Niets aan te doen. Nou, vooruit dan maar. Kom maar. En hiermee zijn de laatste schepen achter hen verbrand. Engeland lijkt onbereikbaar. Misschien eindigt de dag van vandaag in gevangenschap. Maar hij heeft geen keus. Hij moet wel doorlopen. De vijand. Wie gaat er mee naar Engeland varen? Dit was het vierde deel van een heusspel-experiment van Leon Povel gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Soet. Oom Rob was Rob Gererts, een boerin Nels Snel, een korporaal en een chauffeur van de RAF... Herman van Elen en Sakko van der Made. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte, Winfried... Leon Tientje, Titus, Maarten en Stijn Povel. Verteller en spelleider, Leon Povel... muzikale improvisaties van Guus Jansen. Het vijfde deel zal worden uitgezonden... Aanstaande zondag, s'avonds om vijf over half tien.